De Duitse regering wil vanaf 2014 structureel evenwichtige begrotingen presenteren... en een maand geleden noemde Schäuble dat nog zeer ambitieus. De politie heeft gisteren in de provincies Groningen en Friesland 51 mensen aangehouden bij een executieactie. Bij zo'n actie worden mensen opgepakt die nog een celstraf moeten uitzitten of een boete moeten betalen. Politie en justitie bezochten ruim 250 adressen en 48 mensen zitten nog vast. Eén van hen moet nog een gevangenisstraf van 142 dagen uitzitten. Drie mensen besloten na hun aanhouding alsnog hun openstaande boete te voldoen... en hoefden daarom niet mee naar het politiebureau. In Japan is een deel van een grote autotunnel ingestort. Verscheidende auto's zijn bedolven onder het puin en er is brand uitgebroken. Waarschijnlijk zijn er mensen omgekomen. Getuigen zeggen dat ze in een auto verkoolde lichaam hebben gezien.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 Doelman Jaap Stokman was de grote uitblinker bij Nederland. Oranje had zijn eerste wedstrijd gewonnen. En dan het weer overwegend bewolkt, maar er is ook af en toe wat zon. In het westen kans op een bui en het wordt vanmiddag ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Link van Patricia Cornwell. Nu overal te koop.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 VT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug... het verhaal van de levende legende Gisela Mai... die in de jaren zeventig furoren maakte als vertolker van onder meer Bertolt Brecht. Maar nu eerst een kleine rel van eerder deze week. Ja, want prikkeldraad van een voormalig Duits kamp... op een spijker om te gaan verkopen. Dat ludieke idee had men bij het voormalig kamp Amersfoort bedacht... om aandacht te vragen voor de tentoonstelling... Vondsten van toen en archeologie van nu. Uh, en het voordeel zou dan zijn dat het prikkeldraad ook nog wat geld in het laadje zou brengen. Ik zeg zou, want eh, nadat er tegen dit plan was geprotesteerd van verschillende zijden... werd het weer ingetrokken door de directie van het kamp Amersfoort. En we hebben nu aan de telefoon Hardy Ruis, directeur van het kamp Amersfoort. Het voormalige kamp Amersfoort, moeten we er natuurlijk even bij zeggen voor de duidelijkheid. Hardy Ruis, goedemorgen. Eh, prikkeldraad om een plankje spijkeren en gaan verkopen. Eh, waarom eigenlijk? Hoe kwamen jullie op dat idee? Ja, goedemorgen. Uh, in en rond kamp Amersfoort hebben verschillende archeologische opgavingen plaatsgevonden. En daar uh, hadden we besloten uh, om een, een tentoonstelling aan te wijden. Klein, maar fijn, maar wel de geschiedenis vanuit het voormalige kamp vertellen van wat er in de grond gevonden is. Daar is ook een uh, rol prikkeldraad gevonden. Uh, en dat moet uit diezelfde tijd zijn geweest. Uh, een archeoloog heeft geen belangstelling voor prikkeldraad omdat het uh, niks toevoegt aan het verhaal. Hij weet dat dat prikkeldraad was en uh, het zegt niks over het kamp verder. Dus hij uh, wilde het weggooien en wij wisten van een aantal oudgevangenen dat zij prikkeldraad wel van waarde vonden. Uh, uh, twee jaar geleden kwam een oudgevangene die in de buurt woonde een stuk prikkeldraad brengen dat hij bij de afbraak van het kamp uh, had uh, losgeknipt. En hij zegt, dat heeft bij mij 40 jaar gelegen als herinnering aan die gruwelijke tijd. Uh, dus wij wisten dat het wel waarde had en hebben toen al pratende in het kader van die tentoonstelling uh, met een aantal oud-gevangenen en familieleden erover gesproken. En uh, die vonden het een um, mooi idee dat we um, prikkeldraad op zo'n plankje met een kort stukje tekst erbij zouden aanbieden. En voor ons was dat de mogelijkheid om de uh, geringe kosten, overigens het gaat om een totale bedrag van 500 euro, van die uh, expositie te dekken. Um... En nee, dan zegt u verkopen, hè? maar waarom verkopen? Je zou denken, als dit dan iets is wat bij veel mensen leeft, en dan neem ik aan nabestaanden, dan zou toch uh, de, de wet der zorgvuldigheid gebieden dat je het niet verkoopt aan degene die het toevallig zich als eerste meldt, maar dat je het uh, zoals jullie nu ook gedaan hebben, aan de, de vermanig, uh, nabestaanden van de voormalige gevangenen gaat aanbieden? Ja, um, het, het verkopen um, hebben we in die fase niet als gevoelig beschouwd. Uh, nou ja, denkt u maar aan, als u in Berlijn bent, koopt u een stukje muur... waar uh, honderden mensen doodgeschoten zijn. Uh, en zo zijn er meer voorbeelden. Dus het, het, de crux van het verkopen... dat. Dat was ons niet duidelijk. En in die aanloopfase met het overleg met, uh, ja, met onze eigen uh, groep oudgevangenen en familieleden. was dat ook geen punt geweest. Dat werd pas een punt toen uh, afgelopen maandag. het CIDI uh, in een persbericht uh, ja, liet merken dat er een aantal mensen toch zeer uh, gekrenkt en gekwetst waren. Dat uh, zoiets verkocht werd. Ja, uh, had, dat had u niet zien aankomen? Uh, nee, zien, ja, uh, nee. Volmondig nee, met onze voorbereiding hebben we dat niet zien aankomen. Ja, en, en, nu, ja, en nu geeft u die plankjes gratis weg? Uh, nu geven we de plankjes aan uh, bijzondere relaties. Dus dat zijn mensen die of in het kamp gevangen hebben gezeten... of familieleden, of die iets anders bijzonders voor het kamp hebben gedaan. Uh, geven we die kampjes als ze daarna vragen. Ja, ja, ja. Dus, ja, dus mensen die nu luisteren en iets met het kamp gehad hebben... die kunnen zich bij u melden om zo'n plankje op te gaan halen. Of is er al een wachtlijst? Ja. Ja, het, uh, er is wel veel... Uh, is al een uh, wachtlijstje. Ja, nee, er is geen wachtlijstje. Ja, we zullen wel wat plankjes bij moeten maken. Want er is sinds die publicatie... Uh, met name uit die kring van oud-gevangenen... toch veel reactie gekomen... dat ze heel graag zo'n plankje willen hebben. Als, yeah. uh, ja. als ja. En u heeft toch prikkeldraad genoeg? Ja. Nou ja, er rollen, er rollen ze een keer op, maar ja. het was en, een, en, uh, een vrij grote rol. En, en helemaal tot slot, u weet echt... u kunt ervoor instaan dat het echt prikkeldraad uit uh, de oorlog is... Het komt uit dezelfde uh, loopgraaf die door de agioloog is blootgelegd... als andere spullen die onmiskenbaar uit het kamp zijn. Dus het moet prikkeldraad uit die periode zijn. We weten alleen niet waar het prikkeldraad in het kamp destijds heeft gezeten. Oké. Okay. Harry Ruys, hartelijk dank voor deze toelichting. En... Oké, okay, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De tentoonstelling Kamp Amersfoort is nog tot in februari volgend jaar te zien. Dit is een plek om lief te hebben. Een plek een land om een land en een wereld om liefde hebben, o, oh, er is zoveel. Dit is een uur om liefde te hebben. Een uur en een dag om liefde te hebben. Een dag en een leven om liefde te hebben, oh, er is zoveel. Ja, een plek om lief te hebben van Ton Hermans. En die plek dat is natuurlijk Carré Theater Carré in Amsterdam. Goedemorgen, Mariette Wolf. Je hebt de geschiedenis uh, van Carré geschreven. Het boek heet ook Een plek om lief te hebben. Naar het nummer van Toon Hermans dat we net hoorden. Ja. Afgelopen donderdag gepresenteerd. En dat was een feestje, heb ik begrepen... dat je je stoutste dromen heeft overtroffen. Ja, ik vond ja. het echt een sensatie. Ja. Ik had van tevoren het idee... ik hoop dat het een soort happening uh, wordt. En dat is het ook geworden. Um, we hebben per genre... het leuke van Theater Carré... is dat het als circus is begonnen... en dat er... Ja, meer dan tien genres worden beoefend. En uh, die genres uh, die er nu nog allemaal zijn... die zijn uh, voor een groot deel of uh, ontstaan of uh, hernieuwd in de jaren 60, 70. Dat was echt een heerlijke periode om te beschrijven. En van elk genre hadden we ja, een ambassadeur, een vaandeldrager uitgenodigd. En het leuke was dat ze allemaal ja zeiden. Niet schoorvoetend ja, maar volmondig ja... Dus ik stond daar met... Uh, ja, met Noem eens wat namen. Zeggen we dan. Ja, nee, dat snap ik. Ik had uh, uh, voor uh, de revue natuurlijk niemand anders dan André van Duin. Want dat is uh, de, de grote revuecomiek En die stond in 1974 voor het eerst met zijn eigen revue in Carré. Maar in 1968 was hij al gastartiest bij de Snip en Snap revue. Dus daar kon hij ook nog over meepraten. Uh, jullie hoorden net het liedje van Toon Hermans. Nou, die kon ik natuurlijk... Uh, niet krijgen, Niet krijgen. Maar, uh, uh, Herman van Veen die stond al in mei 1971 uh, moederziel alleen op dat enorme podium in die enorme zaal. Die was er ook. Uh, de jongens van Golden Earring waren er. Uh, Barry Hay en Cesar Zuiderwijk die in maart 1975 voor het eerst daar optraden. Carré was toen ook een poppodium geworden. Nou, dat is het nog steeds een paar maanden geleden stond Eddie Featherder. Maar Golden Earring staat er bijvoorbeeld in maart weer. Nou, dat vind ik echt fascinerend. Dat die jongens al 38 jaar daar uh, rondlopen. Uh, Rob de Nijs was er. Uh, nou, er was een danspaar. Ik weet niet of die namen jullie iets zeggen. Dat waren Koert Stuiven en Ellen Edinoff. Ja, dat waren echt uh, um, de grote namen in de danswereld in de jaren 60. Die heel veel stof deden opwaaien met experimentele dans. Uh, programma's, uh, begeleid door Rijmer de Leeuw op uh, de vleugel... die daarvoor naar de nok van Carré werd getakeld. Rijmbert de Leeuw was er Ge ook... Getakeld? Ja, ja. gehezen. Hij, stond, ja. hij zat uh, op een krukje met zijn vleugel voor zich uh, op 11 meter hoogte. Uh, en hij speelde satie, terwijl Ellen Edinoff zich uh, voetje voor voetje... op dat hele trage satie door de piste bewoog. Nou, dat, dat moet echt pure magie zijn geweest. Ik heb het allemaal gemist. Maar voor mij, Louis Andriessen was er ook. Die heeft daar zijn volharding uh, ten doop gehouden. Uh, hij was er voor het eerst tijdens het experimenteel... demonstratief politiek concert. Volgorde is een beetje verkeerd. Mm -hmm. 1968. Nou, we begrijpen wat ja. je bedoelt. Ja, ja, weet je, Ik, ja. ik heb Zo het gemist, het. want ik ben van ja. 1964. Ja. Maar ik had echt het idee... van Dat je jongens, in de jaren uh, 60, 70 ja, ook terug was. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dus het was een heerlijke dag. Het was een heerlijke uh, dag. Ja, wij, wij kennen jou uh, als de historica die het boek over de telegraaf schreef. We hadden je daar een paar weken geleden nog over aan de lijn. En je zei toen: Ja, de telegraaf is eigenlijk niet mijn krant. Ik... Was Carré wel je theater? Nee, dat is wel een ja. leuke vraag. Carré was niet mijn theater. Maar de, de afstand die ik altijd heb kunnen bewaren ten opzichte van de Telegraaf... wat nog steeds mijn krant niet is, dat is me bij, de, bij Carré minder goed nee, gelukt. Dat was wel te horen een minuut geleden. <laughs> ja, sorry. Ja, nee, ik ben helemaal voor de bel Die geschiedenis is zo mooi en ja. zo veel bewogen. En ik begon er met enorme aarzeling aan. Want Carré was mijn theater niet. Ik kende het concertgebouw, ik kende de stad Schouwburg... Um, maar Karee, dat zat niet in mijn opvoeding. Ja, bent, ik nou... leerde Karee pas kennen toen ik op mijn achttiende naar de grote stad ging... en Freek de Jonge uh, elk jaar uh, ging bewonderen. En daarna volgde er heel veel. Maar ja, deze opdracht kreeg ik tweeënhalf jaar geleden in de schoot geworpen. Het leuke is wel via mijn telegraafboek. Dus uh, dat, dat is wel een leuk bruggetje. Uh, maar ik wist, um, ja, dat heb ik donderdag in mijn praatje ook gezegd... ik wist niet eens wie Johan Buzio was... Zo. Voor de luisteraars Zo. die dat ook niet weten. Weet de helft van de luisteraars weet het minimaal. Ja, als het maar de andere helft weet het wel. Dat nou, zeg ik yes. maar even. Dan. Nou, het was de allergrootste revue-comiek van voor de oorlog en het grote voorbeeld van Toon Hermans. En uh, nou ja, tussen Johan Buzio en mij is het uh, helemaal goed gekomen hoor. Maar ik, ik ben dus wel met echt een kennisachterstand uh, aan, het aan het boek begonnen. En als je nu helemaal teruggaat ja. naar het begin, Oscar Carré. Ja. Ja, dat is een naam die iedereen kent, verder weet niemand wat het dan is. Wat was dat voor man en was Carré zijn droom? Hoe, hoe kwam het allemaal tot stand? Ja, nou, Carré was zijn droom. Het leuke is wel dat um, de familie Carré was een rondreizende circusfamilie... die uh, heel Europa bereisde, van Sint-Petersburg tot en met Londen... tot en met Rome, overal furoren maakte. In 1864 strijken ze voor het eerst neer in Nederland... op de Amsterdamse kermis, op het Amstelveld. En Nederland gaat plat voor de Carré. Zoiets moois hebben ze nog nooit gezien. Het paardenspel, dus het circus met paarden en clowns... Dat kent men al wel, maar dit circus is van zo hoge kwaliteit dat iedereen voor de bel gaat. En uh, Carré blijft terugkomen en Nederland wordt zijn favoriete land, Amsterdam zijn favoriete stad. En het leuke is, dat, dat vind ik echt fascinerend, dat gebouw is natuurlijk zijn droom, zijn stenen droom. Uh, eerder had hij al gebouwen in Wenen en in Keulen. Maar het leuke is dat hij eigenlijk die plek aan de Amstel... die wij nu zo vanzelfsprekend vinden en die, die daar zo prachtig ligt... Uh, dat was voor Oscar de derde keus. Mm -hmm. Veel liever had hij al tien jaar eerder... een groter stenen circuspaleis willen laten verrijzen... op het weteringscircuit. Ja, want waarom wilden die carré's overal van die gebouwen neerzetten? Circus, dat was toch iets wat rondtrok door nee, heel Europa? Nee, nou ja, in de, in de 19e ja. eeuw, elke circusdynastie van betekenis, en dat was carré, dus je mm -hmm. had de familie Rens in Duitsland, en je had de carreys. dat was echt, nou ja, na Rens de allergrootste, um, uh, die circusfamilies gedroegen zich ook als dynastieën, en um, ja, een, een beetje dynastie liet uh, circuspaleizen bouwen. Dat was een en, soort thuisbasis? Ja, dat was een thuisbasis. En de carrees die kwamen. Dus het circus is in 1887 uh, opgericht aan de Amstel, dat stenen circus. Maar de jaren daarvoor waren ze er ook al elk jaar in de wintermaanden. Vanaf 1887 blijft dat zo. Dus ze komen in november naar Amsterdam met de trein. Hele stad in Rep en Roer. En vier, vijf maanden later vertrekken ze weer. En dan is de eerste jaar, is een heel gek idee, is dat gebouw gewoon acht maanden leeg? Ja, ja dan zijn ze aan het rondtoeren. Zijn ze aan rondtoeren. En dan komen ze weer terug naar hun gebouw. Ja. Jij noemt in je boek dat, dat, dat, dat, dat vierkante circuspaleis, dat noem je ook een stenen paradox. Is ja. het eigenaardig voor, is het anders dan andere stenen? Uh, ja. ja, het is zeker anders. Wat, wat zo geweldig is aan, aan Oscar Carré, is dat hij, ja, hij lijkt een vooruitziende blik te hebben gehad. Hij heeft zijn um, architecten de opdracht gegeven... om een gebouw neer te zetten met een piste en een lijsttoneel. En eigenlijk wilde hij dus een rechthoekig circus, veel groter, 3000 plaatsen. Mm -hmm. Dat lukte niet, want dat kaveltje was gewoon veel kleiner en nog vierkant ook. En het grappige is dat die architecten die hebben dat buitengewoon goed opgelost Die hebben dat, die, die stenen paradox neergezet. Dus een vierkant circus, wat ook nog carré heet. Nou, hoe bedenk je het? Nee. Uh, en ze hebben die, die ruimte gecreëerd in de hoogte. Dus vandaar dat die tribunes voor Nederlandse begrippen echt stijl zijn. En ja, mijn betoog is van die, die veelgeroemde magie van Carré, weet je, waar, waar Paul van Vliet uh, en, en Toon Hermans en vooral de, de one-man-show-kerels... Uh, het altijd uh, over hebben gehad. Die intimiteit van de zaal is ontstaan op de tekentafels van die twee architecten. Ja, en, en wanneer, hoe gaat het dan verder? Want Oscar Carré, die overlijdt in ja, 1911. In 1911. Ik, weet niet, ik weet niet in hoeverre dat circus dan blijft. Maar hoe groeit het langzaam, maar zeker vanuit een circustheater... Ja. Naar theater. Met nou, eigenlijk is het dat al voor de dood van Oscar Carré gebeurd. Dus in de eerste jaren staat het gebouw acht maanden per jaar leeg. Maar na een aantal jaar gaat hij het, zeg maar, verhuren aan een variété-koning. Die heet Frits van Haarlem. Vervolgens komen er andere mensen bij, revue-koning Henri Terhal. En wat je ziet is dat het theater een dubbelfunctie krijgt. Dus circus en theater. Variété, revue. Nou, daar komt steeds meer bij. Operette, toneel, opera, boxgala's. Nou, je kan het mm -hmm. zo gek <kwijnt> niet bedenken of het uh, kan in Carré. En eigenlijk is die oplossing van piste lijstoneel is de redding geweest voor Carré. Want de meeste 19e-eeuwse circustheaters in Europa... zijn allemaal gesloopt. Ja. Want die circustheaters, uh, het theater nu, Carré ook... dat is toch voor... Meer voor elite dan voor het volk? Uh, nee, dat is nee. niet nee, nee. busje. Ja, ik toch? woon er vlakbij. Ja. Nee, al die echt. musicals bijvoorbeeld. Daar nee. komt de hele, en dat bedoel ik niet onaardig, maar alle mensen uit de provincie komen ja. naar Carré. Het ja. is, is een, nog nee, steeds het, een het volkstheater. Het leuk van Carré is dat het niet ja. Ja. voor één gat te vangen is. Het ja. is een volkstheater. Het is uh, volkstheater gebleven. Maar het is ook een poppodium geworden in de jaren zeventig. En het is uh, vanaf de jaren zestig ook. Een plaats geworden waar af en toe hele gekke dingen gebeuren voor de happy few. Dus het is en, en, en. En het leuke vind ik dat als je teruggaat naar de, de oorsprong. Het circus is van alle amusementsvormen het meest, laten we zeggen, nivellerend. Mm -hmm. Daar, zit, uh, Daar werkelijk zit, zit iedereen. iedereen naast elkaar. Iedereen, ja, er zijn ja. mensen die niet van circus houden. maar de, die liefhebbers bewegen zich door alle rangen en standen. En dat is altijd zo geweest. Ja, je zei aan het begin van het gesprek dat je die periode, jaren 60, jaren 70, een heel interessante. En de allereerste beginperiode, ja. maar een hele interessante periode. vond. Ik beschrijven Zullen we het daar nog even over hebben? Ja, we ja. maken een <laughs> grote stap dan. Wat maakt die periode zo bijzonder? Uh, wat erg leuk is aan de jaren 60, 70... is dat de artistieke avant-garde Carré ontdekt. Uh, Erik Vos is uh, de, de oprichter van toneelgroep De Appel. Die strijkt in 1963 neer in de piste om daar... De Griekse tragedie de persen te gaan opvoeren. Nou, Dat wordt een spektakel of, of ja, gewoon een legendarische opvoering, waar nu nog steeds aan wordt gerefereerd. En eigenlijk maakt hij daarmee de weg vrij voor alle andere hemel en pistebestormers. Ja. Dus weet je, Peter Schat gaat daar labyrint opvoeren, poëzie in carré vindt daar plaats. De, de Het hoeder, wordt heel vooruitstrevend. Alles Heel kan. vooruitstrevend, ja. alles kan, behalve Wim kan zeggen ze ja. wel eens. Maar alles kan in Carré. En dat, dat gebeurt dan. En het leuke van Erik Vos is ook... dat hij, zonder dat hij dat uh, zich bewust is... het Hollandfestival wakker schudt. Want de directie van het Hollandfestival... heeft altijd met een grote boog om Carré heen geprogrammeerd... omdat het theater te volks is. Niet deftig mm -hmm. genoeg. En uh, vanaf 1963 worden ze daar wakker. En denken ze, hé, hey, dat is toch wel interessant. En dan zie je dus die enorme, mooie Hollandfestival-traditie. Dus en snip en snap... En Toon Hermans. En de musicals. En uh, gekke dingen. Ja. Is dat ook waarom dingen als uh, het gooien van rotte tomaten en zo aan Carré voorbij gaat? Nou ja, die actie Tomaat, ja. die, die is inderdaad. Dat, dat was natuurlijk uh, in, in de stad Schouwburg. Uh, bij, uh, bij uh, Guus Oster. Die later dus Carré-directeur is geweest. Ik weet niet of er ooit rotte tomaten zijn gegooid. Daar mm -hmm. ben ik nergens in de archieven tegengekomen. Gooi er doch, zijn wel moeilijk, voorstellingen, ja. jammerlijk mislukt hoor. Dus uh, het was niet allemaal uh, glorie. Maar als je nou naar, naar Carré kijkt en je zegt het begint als een soort circus. Het wordt langzaam zeker een volkstheater. Uh, dat is het ook gebleven of heeft het toch... Want, want we hadden het er net even over over al die bussen met mensen uit, ja. uit, uit, uit, uit, uh, elders uit Nederland zeg je hier in Hilversum en Amsterdam uh, is, het, is het een volkstheater is dat nou toch de kracht en moet dat ook de kracht zijn omdat het nou straks zonder subsidie mm -hmm. want et cetera wat, wat is er, heeft de toekomst nou, kijk, Carré krijgt inderdaad geen, geen subsidie meer voor de programmering. Dus het moet zijn eigen broek ophouden. Dus je moet het toch hebben van het grote publiek. Aan de andere kant is het nu nog steeds een theater waar uh, van alles er nog wat voorbij komt. Weet je, waar niet alleen Nick en Simon uh, staan. Maar ook uh, de Keidman Orchestra. En als je naar het Holland Festival kijkt, uh, Life and Death of Marina Abramovic. Dus het zijn die uiterste ontmoeten elkaar nog steeds in ja. Carré. Over platteland gesproken, ik geloof zelfs dat eenmalig normaal in februari daar optreden. Eenmalig. eenmalig. Eens. En ja. af ja. Ja. ja. Wat, wat is, is het ook niet zo dat Carré zo bij Amsterdam hoort en bij het plekje waar het op staat dat het niet voorstelbaar is dat. Het, dat het ooit zal verdwijnen? Nee, Inmiddels ik kan de tijd dat kan me dat niet. Nee, dat vergat ik net nog even ja. te vertellen. Want die jaren 60, 70 die zijn zo ontzettend leuk om te beschrijven. Ook omdat er zich op de achtergrond nog een tragedie afspeelt. Het heeft niet zoveel gescheeld uh, of het was in 1968 gesloopt, zeg maar. Als het aan de eigenaar van toen had gelegen, dat was de beruchte vastgoedmagnaat Reinders Wolsman. Dan was het gesloopt voor een. Of om plaats te maken voor een hotel. Dat is niet gebeurd. Gelukkig heeft de gemeente het gered. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit nog een keertje... op de nominatie voor uh, Sloop komt te staan. Ik ook niet. We gaan gewoon op naar de volgende 125 jaar. Mariette Wolf, bedankt voor je komst. Uh, een plek om lief te hebben heet het boek. Het ziet er echt prachtig uit. Dus het is niet alleen mooi geschreven, maar ook prachtig geïllustreerd. Uitgegeven bij uitgeverij Boom. En dan nu het spoor terug met de ballade van de Schiever. Van de Schiefbouwer Dam. Over Gisela Mai. De vrouw die in de jaren 70 en 80 furoren maakte als zangeres en actrice... met vertolkingen van het werk van Bertolt Brecht, Hans Eisler en Kurt Weil. 88 jaar oud is ze nu en bijna blind. Ze woont in een stille binnenhof in het centrum van Berlijn. Achter sombere grijze muren vol kogelgaten. Niet gerestaureerd zoals in de rest van de stad. Op haar 16e, 72 jaar geleden, deed ze auditie met een fragment uit Goethe's Faust. Luistert u naar een portret gemaakt door Hans Oling en Berry Kamer. Van Goethe gibt es den Faust, en daar gibt es den berühmten Gretchen monolog wo das Gretchen zum Kruzifix betet, dass sie nun leider geschwängert wurde von Faust. Ach, neige, du reiche dein Antlitz gnädig meiner Not. Das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen blickst auf zu deines Sohnes Tod. Was meine Mutter mir sagte, das kann wohl wahr nicht sein. Sie sagte, wenn du einmal befleckt bist, wirst niemals du mehr rein. Das gilt nicht für das Linnen. Das gilt auch nicht für mich. Den Fluss lasst rüberrinnen und schnell ist säuberlich. Meine Mutter kommt aus einem weiß, bürgerlichen nie, Elternhaus. Mijn moeder is van burgerlijke afkomst. Haar vader was schooldirecteur. Hoe ze mijn vader heeft leren kennen is een bijzonder verhaal. Destijds, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog... werd in gegoede, rijkere families gebreid voor de soldaten. De sokken werden dan gestuurd aan een regiment dat naar het front moest... Als jonge vrouw breide mijn moeder sokken... en legde in het pakket dat ze had gemaakt ook een gedicht van Herman Hesse. Niet lang daarna kreeg ze post van een soldaat... die de sokken en het gedicht had ontvangen. Hij stuurde haar een hele grote foto... waarop ongeveer 200 soldatenhoofden stonden. Zo groot als een speldenknop. En aan de achterzijde van de foto, ter hoogte van zijn hoofd... had hij een kruisje gezet. Dat ben ik. Ze hebben elkaar toen nog enkele keren kunnen schrijven en tegen het einde van de oorlog hadden ze eindelijk gelegenheid elkaar te leren kennen. Mijn moeder, die zich per brief met hem had verloofd, werd door twijfel overmand. Ze wist, behalve dat kleine hoofd op die grote foto, niet hoe mijn vader eruit zag. Maar het ijs bleek gauw gebroken en snel daarna traden ze in het huwelijk. Mijn moeder haalde de koperen knopen van zijn militaire uniform... en heeft toen heel gewone knopen erop gezet. En dat werd zijn bruidegomsgewaad. Und er hat ihm die Mutter aus seinem Uniformrock die Uniformknöpfe rausgeschnitten und ganz gewöhnliche Knöpfe reingenäht. Und das war sein Bräutigamsgewand. Indem meine Mutter was, Omdat mijn moeder actrice en mijn vader literator was... was het theater voor mij als kind vanzelfsprekend. Mijn moeder was het er dan ook helemaal mee eens... toen ik op mijn vijftiende zei dat ik actrice wilde worden. Als eerste heb ik toen een tekst van onder andere Goethe uit mijn hoofd geleerd. Een gedicht en meerdere citaten uit Faust. Een zeer tragisch verhaal. Maar de toeleidingscommissie zei dat ze mij zo komisch vonden... dat ze mij alleen maar voor die rollen wilden hebben. Omdat ik iets doodernstigs had voorgedragen... vroeg ik waarom ze dat besloten hadden. Daarop verontschuldigden de commissieleden zich... en zeiden dat ik, hoewel ik een komisch talent had... toch ook klassieke werken mocht bestuderen. En zo werd ik dan als 16-jarige toegelaten... tot de toneelschool in Leipzig... Ich habe nicht Abitur gemacht, sondern bin dann mit 16 Jahren in die Theaterschauspielschule aufgenommen worden, in Leipzig. Achtung, Achtung, hier ist das Mikrofon der Hauptstadt der Bewegung. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Es war sogar inzwischen Krieg. Und äh, die Männer, die jungen Männer in dem Alter, wurden alle. Zu den soldaten ingezogen. En mijn lieve broer ook. Het was inmiddels oorlog geworden. En de jonge mannen werden soldaat. Ook mijn drie jaar oudere broer. Mijn ouders waren communist. En hebben geprobeerd te verhinderen dat hij in dienst moest. Er waren verschillende mogelijkheden om eraan te ontkomen. Als iemand scheikunde studeerde. en dus belangrijk werk deed voor de oorlogsvoering. dan werd hij vrijgesteld. Hij ging dus naar de universiteit, maar na twee jaar liep zijn uitstel gevaar. En toen is hij morsen gaan studeren. Dat was op dat moment een betere garantie om uitstel te krijgen. Maar na weer twee jaar moest hij dan toch in dienst. Als telegrafist in een vliegtuig werd hij neergehaald. En toen had ik geen broer meer. Wordt er in een vliegtuig. in waarin nu als de morsen zat. Wurde das Flugzeug abgeschossen und mein Bruder war nicht mehr da? Sendung für die deutsche Wehrmacht. In den Konzentrationslagern Mord. In den ihren Anstalten Mord. In den Altersheimen Mord. Und Mord an der deutschen Jugend auf den Schlachtfeldern von Russland. Sie hörten soeben einen Offizier des britischen Generalstaats. Een fragment uit Es wechseln die Zeiten, de autobiografie van Gisela May. Bladzijde 28. Mijn dagelijkse leven op de theaterschool werd door ingrijpende gebeurtenissen... wreed verstoord. Het lot van mijn broer, arrestaties van goede vrienden van mijn ouders... ...overlijdensberichten van gevallen kameraden van mijn broer. In het dagboekje dat Sas, mijn pianoleraar, mij had geschonken schreef ik op 16-jarige leeftijd... Ik ben door doden omgeven. Ook moesten we bombardementen zien te overleven. Gebrek aan levensmiddelen, een permanente overwinningsroes... natieenthousiasme, enthousiasme verblinding. Ik zocht afleiding in de bioscoop. Droomde over een carrière als beroemde actrice. Maar van Sas hoorde ik niets meer. Later bleek hij te zijn terechtgesteld. Ik liep ook een studenten, een reizende chemiestudenten, vriend mijn broers. Ik was verliefd op een aantrekkelijke chemiestudent. Een vriend van mijn broer. Wij waren dol op elkaar. Hij moest in dienst. En niet lang daarna ging hij naar het front. Wij lagen naast elkaar in bed, maar we hadden geen seksueel contact. Wij spraken erover dat we wilden trouwen... zodat we wel lichamelijk contact mochten hebben. Toen hij in Stalingrad lag, bevroor hij in de loopgraven. Ik had geen flauw idee wat seks betekende. Hij was zo jong dat hij niet eens wist wat hij met een vrouw kon doen. En hij had ook gar geen Ahnung nog was man mit einer Frau machen könnte. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ein Fragment aus »Es wechseln die Zeiten«. Bladzijde 22. Om aan de nazi-ideologie te ontkomen... had ik een plekje in een radiokoor bemachtigd. Een koor dat zich vrijwel uitsluitend aan de klassieke muziek wijde. Hier kwamen jonge mensen samen... die muzikaal en idealistisch ingesteld waren... en zich als samensweerders opgesloten hadden. Iedere poging om ons aan de nazi-ideologie te onderwerpen mislukte. Over de communistische Hoogst gevaarlijke ondernemingen van mijn ouders kon ik echter met niemand praten. Maar ik werd ook niet in alles ingewijd. Van vele illegale acties werd ik bewust weggehouden. Hoe gemakkelijk zou ik mijn familie en mijzelf door naïviteit in gevaar hebben kunnen brengen. To the allies, no A short time ago an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Meine äh, junge Anfängerzeit als Schauspielerin konnte erst beginnen nachdem dan der Krieg zu Ende war. Mijn tijd als jonge actrice kon pas echt beginnen... toen de oorlog afgelopen was. De theaters waren nog koud. Er was niets om te verwarmen. De toeschouwers hoefden geen kaartje te kopen... maar moesten een briket meenemen... die in de kachel van het theater werd gestopt. Wij hadden het altijd koud... Had altijd honger, tot er een zekere normaliteit zijn intrede deed. Ik wisselde toen van theater, omdat ik in Leipzig steeds als de kleine actrice werd gezien en niet serieus werd genomen. Zo voelde ik dat. Ik kreeg de kleinste rollen en geen hoofdrollen. Ja, niet eigenlijk, ik immer maar kleinste rollen bekam, geen hoofdrollen. Es die Zeiten, bladzijde 31. Mijn vader kreeg het met enorm veel elan voor elkaar om in Leipzig het eerste literaire cabaret na de oorlog te openen. Zijn partijlidmaatschap van de SPD verschafte hem bij de Sovjet-militaire autoriteiten het nodige vertrouwen voor zo'n onderneming. Ook met de theaterdirectie onderhield mijn vader professionele contacten. Daarom zou men hebben kunnen vermoeden... dat mijn engagement door zijn relaties tot stand zou zijn gekomen. Die indruk wil ik in geen geval wekken. Alles wat ik bereiken wilde, moest op eigen kracht ontstaan. Bovendien werd ik door de oudere Leipziger collega's... steeds nog als de kleine gezien. Ik wilde weg. Ik wilde naar Lucie Heuflich. En dan was ik in Schwerin. Daar hadden ze zich een... Een vurende schauspielerin uit Berlin. Dus ik ging naar Schwerin. Daar had zich een prominente actrice, een absolute ster, Lucie Heuflieg genaamd, gevestigd in het grote en niet vernielde staatstheater. Toen zij directeur werd, was dat het begin van een bloeiperiode. Ze was zeer intelligent, maar ze zou echter nooit de regie nemen. Ik had daar doodernstig en tragische rollen in klassieke stukken ernst und tragisch das Publikum erschüttern konnte. Berlin im Rian. Heute, 50. Tag der Blockade Berlins. Ich gehe immer, wenn ich äh, po politisch befragt werde, davon aus, het is Grieks Altijd als ik geïnterviewd word over de politiek in de Oostzone. heb ik de situatie zoals die aan het eind van de oorlog was voor ogen. Kijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland waren allemaal staten die tijdens de oorlog in eigen land geen problemen hadden. maar Duitsland na de oorlog als een taart in stukken sneed. En ons stuk van de taart werd aan de Sovjet-Unie toebedeeld. Een land dat zelf zeer geleden had onder het nationaal socialisme... en zelf niets meer had. Dat land werd verantwoordelijk voor ons. Met andere woorden, de ontwikkeling van Oost- en West-Duitsland... kon niet in gelijk tempo plaatsvinden. Wij als Oostzone en later als DDR konden dat nooit meer inhalen. Wij hadden niets, geen industrie... De Amerikanen waren zo geraffineerd dat ze bij hun bombardementen in de latere Bondsrepubliek geen fabrieken bombardeerden. Zij wisten dat op een dag deze voor hen zouden produceren. Het stuk van de taart waar wij woonden was een aardappelland. Wij hadden geen industrie, slechts bruinkolen ons enige bezit. Zo begon het. Vriede op dieser erde, vriede op ons veld. Lass het ook immer geheuren so. die het goed besteld. Mijn eltern hadden niet die opzicht, naar het Westen zu gehen. Mijn ouders zijn nooit van plan geweest naar het Westen te gaan. Hoewel ze het dan waarschijnlijk veel beter zouden hebben gehad. Maar ze zeiden: wij moeten er zelf uit zien te komen. En zo dacht ik er ook over. Ik wilde niet naar Düsseldorf of Keulen, maar wilde bij een theater blijven waar het om de inhoud ging. En op een dag kwamen Brecht en Eisler terug uit de Verenigde Staten waarheen ze voor de oorlog gevlucht waren. Zij hebben bewust voor de DDR gekozen om daar theater te maken in het Theater Am Dam met zijn Berliner Ensemble. Wij hadden in Oost-Berlijn de Staatsoper, de komische oper, het Duitse theater, het hele centrum van theater dat er tijdens de vrede ook al was, lag in ons deel van Duitsland. De West-Berlijners die naar ons theater kwamen, moesten 60 Mark betalen om goed theater in het oosten te zien. Zo was de ontwikkeling. Ik geloof 60 euro of 30 euro betalen om dan in het oosten goed theater te zien. Zo was die ontwikkeling. Oh de the universe, de en next he made the sun, then round the earth he made the sun to turn. That's in the Bible, Genesis book one. Ich spielte... Am Deutsche Theater in Berlijn Shakespeare, Goethe, Schiller. Ik speelde in het Deutsche Theater in Berlijn Shakespeare, Goethe, Schiller. En er was een ander theater, het Berliner Ensemble, waar reeds de stukken van Brecht werden opgevoerd en de muziek van Eisler. En er was een zanger en acteur, genaamd Ernst Busch, communist, oud-Spanjestrijder. Ernst Busch zou bij het Berliner Ensemble van Bertolt Brecht Galilei spelen. Op een dag hadden ze een repetitie. Busch was zo bezig met astronomie, evenals Galilei... dat hij zich flink met het stuk bemoeide. Hij was zo fanatiek bezig dat hij Brecht op de zenuwen werkte. Brecht wilde geen stuk over astronomie maar een stuk over een wetenschapper die door de maatschappij werd misbruikt. Dat was zijn basisidee. Bush vond dat onzin en weigerde medewerking. Hij verliet de repetitie en ging naar het Deutsche Theater... en zei tegen de directie dat hij een brechtavond bij ons wilde maken. De intendant zei dat hij dat niet wilde. Maar Bush wilde wraak. Hij was woedend oprecht. Na enig aandringen ging de intendant overstag... Toen hebben ze mij laten zingen. Tijdens de première van deze Brechtavond zat Hans Eisler in de zaal. Dat was een sensatie toen dat bekend werd. Zijn rom was hem vooruitgesneld. Ik zat alweer in de kleedkamer toen er geklopt werd en Eisler voor mij stond. Dat moet u vaker doen, dat zingen, zei hij. En was alweer vertrokken. Het was voor mij een commando... Ik ging zijn gedichten zingen en twee jaar later verliet ik het Deutsche Theater. En ging werken bij het Berliner Ensemble waar ik de liederen van IJslaar zong. mijn eerste grote rol was. Waar ik muziek, van op de bühne gezongen heb. Een fragment uit Es wechseln die Zeiten, bladzijde 76. In hetzelfde jaar, 1956, stierf Bertolt Brecht tijdens de repetities van de Galilei. Niemand had bij deze 58-jarige met de dood rekening gehouden. Er werd getreurd in binnen- en buitenland. Hem viel een staatsbegrafenis ten deel. Overeenkomstig zijn wens op het Dorothea Stettische Friedhof, vlakbij zijn woning. Slechts zeven jaren waren Brecht vergund geweest om zijn epische theater praktisch te verwezenlijken. Ik wilde nog maar eens wichtig, dat ik dan na 10 jaren aan het Deutschen Theater gewechseld heb en ben dan bewust in het theater van Brecht. Na tien jaar aan het Deutsche Theater te hebben gewerkt ben ik in 1956 bewust naar het Berliner Ensemble overgegaan. Omdat mijn hartstocht tot zang, tot interpretatie sterker werd. En daar veel meer nodig was dan in het Duitse theater... waar ik Shakespeare en Lessing speelde. Dertig jaar ben ik aan het Berliner Ensemble verbonden geweest. Toen ik daar kwam, was Brecht net overleden, in 1956. Ik heb hem niet goed gekend. Hij zou mij ook niet gecontracteerd hebben, denk ik... Ik was te elegant gekleed en had een andere smaak. Hij wilde het volk bereiken, maar ik acht hem hoog. Hij is het belangrijkste wat we hebben voortgebracht. Zijn teksten zijn onnavolgbaar. En dan had ik natuurlijk dat merkwaardige geluk op Hans Eisler te stuiten... die met Brecht een ideaal span vormde. En tegelijkertijd begon de vriendschap met Kurt Weill, die als componist een totaal andere richting vertegenwoordigde... en prachtige, lichtvoetige melodieën schreef... De Dreigroschenoper is toch de bekendste productie, gecomponeerd door Weil met teksten van Brecht die de hele wereld overgaat. Die Dreigroschenoper is ja, bis zum heutigen Tag, eine der bekanntesten produktionen die über die ganze Welt geht. Meine Herren, heute sehen Sie mich gläser En ze wisten niet, met wem ze reden. Maar eines Tages wird er een geschrei zijn Hafen. En man fragt, wat is dat voor een geschrei? En man wird mich lächeln sehen bij mijn lezen. En man sagt, was lächelt die dabei? Een Fragment uit Es wechseln die Zeiten. Bladzijde 131. Mijn repertoire aan brechtliederen bestond in die tijd slechts uit vier of vijf titels. Om een hele avond als soliste te brengen had ik een programma van ongeveer twintig liederen nodig. Hoe kreeg ik dat voor elkaar? Maar mijn eerzucht was gewekt. Die kans kon ik niet laten lopen. Zo begon ik de gehele gecomponeerde brechtliteratuur te onderzoeken. Ik begon alles te verzamelen wat er aan langspeelplaten was. Toen begon ik te kiezen een concept uit te werken en er een geheel van te maken. Peter Fischer, muzikaal leider van het Duitse theater... bracht zijn ervaringen in. We oefenden samen. Allemaal parallel aan mijn toneelwerk en mijn werk voor radio en film. Het duurde ongeveer een half jaar en toen was ik zover. Het programma stond. Ik schreef Paolo Grassi in Milaan. Als hij geïnteresseerd zou zijn, zou ik graag komen... Omgaat kwam het antwoord en mijn eerste buitenlandse reis was een feit. Ik was door mijn ouders. ik kende ja enige liederen. Door mijn ouders kende ik de liederen al. Die werden in mijn ouderlijk huis gespeeld. Het doorslaggevende vond ik dat het ijzer echt om de inhoud ging, politieke inhoud. Want hij wilde met zijn muziek een nieuw Duitsland scheppen, zonder oorlog en voor de arbeidersklasse. Hij hoopte dat de arbeidersklasse zich zou kunnen ontplooien. Maar hij vond dat de mensen moesten kunnen meezingen, zodat ze zich konden uiten. Dus schreef hij ook koorliederen, waardoor hij zijn compositorische ideeën op de achtergrond stelde. Hij vertrouwde mij alles toe en voerde heel weinig veranderingen door. Zijn ballades vond ik prachtig en zong ik graag. Maar naar de strijdliederen ging mijn voorkeur bepaald niet uit. Die moesten door een man worden gedaan, vond ik. Dat waren mannenliederen die door zijn afgod Ernst Boes moesten worden gezongen. Voor hem componeerde hij prachtige teksten. Als Bush dat vroeg, componeerde Eisler voor hem. Hij vond zichzelf niet zo belangrijk als anderen, hoewel hij het wel was. had zich nicht so wichtig genommen, wie andere, manche andere, obwohl er es war. In neuem Licht erscheint den Liebenden die Landschaft im Frühjahr, die Luft ist schon warm. Die Tage werden lang und die Wiesen bleiben lang hell. Ernst Busch, ich bin froh, dass ich äh, äh, mit solchem Material, um, ich nenne es ganz brutal Material, Lied, noten, Ernst Boes hoort in het rijtje Kurt Weyl, Hans Eisler en Bertolt ja. Brecht. Ik ben blij dat ik met hen gespeeld en gezongen heb. Het was prachtig materiaal. Het heeft me gelukkig gemaakt. Ook dat ik op tournee mocht met hun materiaal was een geschenk. Zo heb ik Europa en de Verenigde Staten doorgereisd. Het DDR-regime vond dat geen enkel probleem. Ze wisten dat ik terug zou keren en niet zou vluchten. Waarom zou ik? Ik hoorde in de DDR. In de Verenigde Staten begonnen ze al te bibberen als ze hoorden dat ik uit de DDR kwam. Worden daar geen mensen vermoord? vroegen ze zich af. Wat wil die vrouw van ons? Wat doet ze hier? Kan ze eigenlijk wel met mes en vork eten? Zo was de mentaliteit in de Verenigde Staten in de jaren 50. Zo so was in etwa in, in Amerika durchaus nog. ook die houding. Mutter, pijnlijn, had een. Holzbein, damit kann sie ganz gut gehen. Und mit nem Schuh und wenn wir brav sind, dürfen wir das Holzbein sehen. Ich hatte... Mm, eh, ...mennen die eh, m, zich in mij verliebten... ...weil ze mij op de bühne gezien hadden. De mannen die op Und, mij verliefd werden waren dat omdat ze mij op het toneel hadden gezien... en zelf artistieke ambities hadden. Dat kan ik na al die jaren wel zeggen. Of ze schreven teksten, zoals Gerard Honigman... die journalist was en toneelstukken recenseerde. Ze gingen naar premières en waren er trots op dat ik succesvol was. Ze namen het voor lief dat ik geen perfecte huisvrouw was. Ze waren er trots op dat ik succes had op de bühne. Maar ze hadden ook hun eigen werk. Journalistiek werk was in de DDR niet gemakkelijk... Recensies waren vaak aanleiding tot conflicten. Een levensgezel van mij, met wie ik acht jaar samen was... was zeer bevriend met Bertolt Brecht en kon mij af en toe een raad geven... als wij over regisseurs spraken. Dat was meestal het thema. Hoe heeft de regisseur dat of dat kunnen doen? Maar eerlijk gezegd was ik steeds succesvoller dan de mannen die ik had. Dat was voor hen soms moeilijk. Als we moesten tanken met de auto en de pomp bediende, zei niet Herr Honigman, maar Herr May. Hoeveel liter heeft u nodig? Dat moest mijn man dan verwerken. Dat was niet eenvoudig. Als ja. hij z.B. met ons auto zum Tanken gefahren is en de Tankwart niet sagte, Herr Dr. Honigman, sondern Ach, Herr May, wie liter brauchen Sie denn? Dat was niet einfach manchmal. Wer immer seinen Schuh gespart, dem ward er nie zerfranst. Und wer nie müd noch traurig ward, der hat auch nie getanzt. Gott pfeift die schönste Melodie stets auf dem letzten Loch. Een, een leven met grote heuzen en met mit tiefen einbrüchen Met de internationale situatie des wereldkriegs. Ik heb een leven gehad met sterke hoogte- en dieptepunten. Alles in breuken: de wereldoorlog, de domheid van de mensenheden ten dagen. Die techniek die alles opzuigt wat een mens aan vaardigheden ontwikkelt. Men schrijft geen brieven meer. Men stuurt e-mails. Men drukt op een knop en weet dat Gisela Mai... vier jaar geleden nog in New York heeft opgetreden. Men hoeft zelf niet meer te denken. De techniek neemt alles over. In zoverre is het niet erg dat ik over enige tijd afscheid neem van het leven. En in zoverre is het me niet zo slim dat ik in etliche jaren dan voor immer verabschiede. Ach, ich kann nicht mehr. Als sie ertrunken war und hinunterschwamm Von den Bächen in die größeren Flüsse Schien der Opal des Himmels sehr wunderbar ja, dit was de ballade van de Schiefbouwerdam over Gisela Mai. De stemmen waren van Elma Zwart en Astrid Maar dank aan Wilco Kulpvleisch. En wilt u van dit programma een cd? Maak dan 7,50 euro over op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Gisela Mai. Dus 7,50 naar Giro 444600 van de VPRO. En dit en andere informatie over OVT is ook terug te vinden op onze site www.geschiedenis24.nl OVT. En om te horen wat nog meer op site en themakanaal Hollandok verder te beleven is, hebben we nu Marnix Koolhaas aan de lijn. Goedemorgen Marnix. Ja dag Paul, hoi. Um, ja, jullie hadden het net over Carré, de geschiedenis daarvan. Het werd even genoemd, het beroemde, beruchte poëzie in Carré in uh, 1966. Nou, dat kun je in zijn geheel op de uh, website bekijken. Toch wel een uh, markeringsmoment in de jaren 60 en ook in uh, de geschiedenis van de poëzie. Alle grote dichters traden toen op, uh, georganiseerd door Simon Vinkenoog. Uh, Jules Deelder uh, debuteerde daar, daar uh, Reven was er, Hanlo, naar Hornik, Schippers, Kees Budding, Notenboom, uh, Remco Kampert, maar ook uh, de Nestor Adriaan Roland Holst. Dat is allemaal te zien op de website. Um... We besteden aandacht aan de tentoonstelling die in uh, de Kasteelse Poort in Wageningen gehouden wordt uh, over het werk van tekenaar Louis Ramakers. Hij is wat vergeten geraakt, maar was in de Eerste Wereldoorlog beroemd en vooral ook berucht vanwege zijn uh, anti-Duitse karikaturen uh, die hij in de kranten tekende. Op een gegeven moment werd zelfs 12.000 mark op zijn hoofd gezet door de Duitsers. Hij is uh, naar Engeland gevlucht, heeft daar voor de, de Daily Mail gewerkt, is zelfs in 1917 naar de Verenigde Staten gegaan waar hij ontvangen werd door president Wilson Woodrow en zijn voorganger Theodore Roosevelt. Kortom, hij werd een held in de geallieerde wereld. En over zijn werk is dus nu een grote tentoonstelling in Wageningen. En op de website kun je al heel veel van zijn werk bekijken. Kijk dus op geschiedenis24.nl voor rijmakers en poëzie in Carré. Oké. Okay. Maar niks, eh, bedankt en tot volgende week. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Maar blijf luisteren, want straks na het nieuws... de perstribune met Govert van Brakel... en daarin onder meer te gast eh, Koos Postema. Wij zijn er volgende week weer. Dan niet eh, hier vanuit de studio in Hilversum... maar vanuit het museumcafé van het Allert. Pearson Museum in Amsterdam. En uh, u bent daar van harte welkom. De toegang is gratis en u kunt dan bovendien ook nog gratis het museum bezoeken. Dus kom volgende week als u OVT's is live bij wil wonen naar Amsterdam. Vanaf 10 uur. Aller Pearson Museum. Tot dan. En nog een heel prettige zondag.